11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Athene zijn bij onlusten tientallen betogers en politieagenten gewond geraakt. Nadat het parlement had ingestemd met de bezuinigingen... koelden demonstranten hun woede daarover op de mobiele eenheid. Agenten werden bekogeld met stenen en brandbommen... en een postkantoor bij een ministerie werd in brand gestoken. De politie greep hard in, onder meer met traangas... maar betogers bleven terugkomen naar het sindakma -plein. Daar wordt al weken geprotesteerd... tegen de radicale bezuinigingsplannen van de regering Papandreou. Nu het parlement daarmee akkoord is... staan de Grieken opnieuw belastingverhogingen te wachten. De uitslag van de stemming in het parlement leidde tot een positieve stemming op de Europese beurzen. De AEX sloot 1,6 hoger en ook Frankvoort, Parijs en Londen eindigde ruim in de plus. Radiostation Kink FM houdt op 1 oktober op te bestaan. Het alternatieve pop- en rockstation heeft geen geld meer om verder te gaan, zegt de eigenaar. Vorige maand zag Kink FM al af van het bieden op een vrije FM-frequentie. Het kabelstation zendt sinds 1995 uit. Bij rellen afgelopen nacht en vandaag in de Egyptische hoofdstad Cairo... zijn meer dan duizend mensen gewond geraakt. Demonstranten eisten hervormingen... en het aftreden van het hoofd van de militaire raad. Inmiddels is het weer enigszins rustig in Cairo. De Britse tennisser Andy Murray is door naar de halve finale op Wimbledon. De als vierde geplaatste Brit versloeg de Spanjaard Feliciano Lopez in drie sets. In de halve finale treft Murray de Spanjaard Rafael Nadal. Hij versloeg in vier sets de Amerikaan Marty Fish. In de andere halve finale staan jo Fritz Tsonga en Novak Djokovic. Tsonga sloeg vanmiddag in de kwartfinale zesvoudig Wimbledon winnaar Roger Federer uit het toernooi. Het weer... Vanavond en vannacht droog, morgen afwisselend zon en stapelwolken. In de loop van de ochtend ontstaan buien. Ook smiddags kan een bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Goeiedag, dit is Kees. Het is weer tijd voor de minder fileberichten. Kijk, terwijl u even lekker bijkomt op de camping... Jongens, spa me alsjeblieft, zeg.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 Goedenavond. De Fabulous Four zouden vandaag wel even de halve finales op Wimbledon bereiken, maar één van die vier struikelde. Zesvoudig winnaar Roger Federer werd uitgeschakeld. Unfortunately, does happen sometimes, and at least it took him, you know, a sort of a special performance, uh, you know, to beat me. En die hij is Jo Wilfried Tsonga. Hij versloeg Federer. We praten zo meteen over zijn mooie zegen... en over de andere drie kwartfinales bij de mannen. En bovendien hebben we een reportage vanaf Murray Mountain. PSV kent een roerige en toch ook vrolijke week. De gemeente heeft namelijk grond onder het stadion gekocht... en de club staat op het punt twee of misschien wel drie nieuwe spelers te contracteren. Het is niet zo dat we de spelers al binnengehaald hebben. We zijn nu... Uh... Komende dagen druk doen om ook met de spelers tot een akkoord te komen. Het gaat om Kevin Strootman en Dries Mertens, spelers van FC Utrecht. En dus praten we ook met trainer Erwin Koeman en de technisch directeur Foukeboy van FC Utrecht. En de tour begint zaterdag, waar we dat aan merken. Aan voorbeschouwingen, het invullen van de tourpools en merkwaardige dopingverhalen. Het werd mee voorgesteld dat op de site als een aminozuur. Dus ja, nieuwe doping. Vraagteken. Oud-coureur en huidig chauffeur van Omega Pharma Lotto... Wim van Zevenland werd verhoord nadat hij een geneesmiddel uit Australië had besteld. We praten over de tour die zaterdag in Frankrijk start. Verder in deze uitzending Theo de Rooij, Johnny Ballantina, Kevin Blom en Jacques Brinkman. Tot 11 uur is dit langs de lijn. En er wordt gehongbald in Rotterdam, Theo Plachiar, Het World Port Tournament Nederland-Taiwan. En we zitten in de gelijkmakende slagbeurt van de zevende inning inmiddels. Taiwan nog ongeslagen in dit toernooi. Maar ze gaan vanavond waarschijnlijk hun eerste nederlaag leiden. Uitgerekend tegen Nederland dat eerder dit toernooi al verloor van de Taiwanese. Want Nederland leidt op dit moment met 4-1 in deze wedstrijd. Die dus in de slotfase is aanbeland. En we kijken naar Brian Engelhard, de aangewezen slagman. Die niet goed opdreven is in dit toernooi. Maar wellicht gaat het nog gebeuren vandaag of morgen wanneer Nederland verder gaat. Nederland zou heel goede zaken doen... Als ze deze wedstrijd zouden weten te winnen, dan komen ze op de tweede plaats. En hebben ze het bereiken van de finale nog steeds in eigen hand. Teen met honing bij de the hand, Theo. Uh, Zeeuwse wel belast, <laughs> maar ook dat helpt niet. Oh, goed. Um, de grote vier kwamen dus uh, vandaag in actie op uh, Wimbledon. Mark Brassen, goedenavond. Goedenavond. Een grote verrassing. Uh, uh, Jo-Wilfried Fritsonga, we hoorden het net al even. Wind van Federer. Uh, 2-0 in sets stond Federer voor. Wanneer ja. is dat voor het laatst gebeurd? Dat hij 2-0 voor en Nooit. Dat is hem in een Grand Slam toernooi nog nooit overkomen. Dat hij 2-0 voor staat in sets En dat hij, dat hij er toch afgaat in vijf. Dat, dat was een nieuw nieuw hem. Um, ja, Federer. Eigenlijk deed hij helemaal niet zo heel veel verkeerd. Uh, wat opviel in deze partij... is dat Tsjonga eigenlijk heel weinig weg gaf. Um, De Fransman serveerde vooral fantastisch. Eén breakpoint, maar in de hele partij voor Federer. Dat was in de eerste set. Die set won Federer De eerste ook. game geloof ik. Ja, het, het, was, het was echt... Uh, nou ja, goed, je, je dacht in het begin over nou, Federer benutte, krijgt één breakpoint... benutte hem, 6-3. goed, uh, uh, niks aan de hand. Uh, tweede set, geen breakpoints. Tiebreak, Federer, niks aan de hand. In die tiebreak, een schepje erbovenop... zoals we van hem kennen. Tiebreak wint hij vrij makkelijk. 2-0 voor in sets. Ja, en toen vanaf set 3 uh, glipte het hem uit zijn handen. Tsonga gaf niks meer weg. Niet één breakpoint meer gehad. In set 3, 4 en 5. niet. Ja, en Tsonga uh, creëerde wel kansen op de service van, van Federer. Brak hem in elke set... Een keer en wist die break steeds uh, vast te houden. Uh, geweldige wedstrijd van Tsonga. Federer die uh, ja, zelf na afloop ook zei dat hij, dat, hij, dat hij best goed gespeeld had. Maar ja, dat, hij, dat hij pech had, dat hij tegen een fantastische Tsonga speelde. I'm actually pretty pleased with my performance today. It's kind of hard, you know, going out of the tournament that way. But uh, unfortunately, it does happen sometimes. At at least it took him, you know, a sort of a special performance, uh, you know, to beat me, which is. Um, somewhat nice, but, uh, you know, like I said, I think he played an, an amazing match. Uh, didn't give me many chances. You know, there was some close ones along the way, but uh, he always was able to sneak out on me, and uh, that was made tough for me. But, look, I, I play well for myself, so it was pretty good. Ja, hij heeft niet alleen complimenten voor Tsonga... maar hij zegt eigenlijk over zichzelf ook. Ik heb goed uh, gespeeld. Een prachtige verliezer. Dit hoor je niet wel een, nee, een, een prachtige verliezer. Het enige wat me wel opviel... en ik, ik, ik had het er vanmiddag ook over met Marcella Mesker, collega... we vonden Federer wat gelaten op de banen. Liet het een beetje over zich heen komen. En, en uh, ja, niet... niet, niet de, spirit de, de, de spirit was er, spirit was, er op, ja. was er op een gegeven moment uit. Dan ja. kan ik me ook wel voorstellen dat als je, uh, je... ook wel moedeloos wordt van als je geen kansen krijgt... als je ja, als je als Tsonga steeds maar die service game blijft blijft winnen en makkelijk blijft winnen en je krijgt geen kansen op de service van Tsonga, dat je daar op een gegeven moment moedeloos van wordt. Alleen ja, het is niet echt de desfedere. normaal eh, ver verandert hij dan iets in zijn spel of schakelt hij inderdaad dat tandje bij wat hij in die tiebreak van die van die tweede set deed. Maar dat dat dat gebeurde nu niet. Hij liet ja. zich eigenlijk vrij, nou, niet makkelijk naar de slagbank leiden. Maar het ja, het, het ik had wat meer spirit bij me ja, willen extra zien. Die zat er niet in. Die zat, die zat er niet maar, in inderdaad. Ja. En daarvoor speelde het, het Tsonga. Die speelde fantastisch. Want buiten dat hij goed serveerde, zat de Fransman ook enorm goed in de rallies, speelt natuurlijk met heel veel risico, uh, verwoestende voorrend af en toe ja, en, en dat viel vanmiddag allemaal zeker in die laatste drie sets, speelde een, een fantastische wedstrijd en, uh, ja, het, het, is, het is treurig voor Federer er werd, of, uh, werd natuurlijk gezegd of er wordt gezegd, als er nog een Grand Slam toernooi is hè, waar Federer uh, kan winnen dan is het gras, ik bedoel dit is natuurlijk zijn ondergrond hè. het laatste Grand Slam toernooi wat hij won was Australië 2010 dus het, we zitten alweer even te wachten op een op een, een Slam titel van, van Federer. En dan denk je van, nou goed, Wimbledon, het kan. Hij is nog altijd op jacht naar dat record. Hè. De evenaring van die zeven titels van Pete Sampras. Hij staat op zes. Nou, euh, dan verwacht je, gaat Wimbledon in. Hij speelt dan ook nog niet tegen, tegen Murray of tegen Nadal. Hij speelt tegen Tsonga, staat buiten de top tien. Hij is een speler uit de top twintig van de wereld. Dus op ja. zich euh, zag de loting er tot de halve finale... zag er redelijk goed voor hem uit. Ja, dan gaat hij er toch in vijf sets gaat hij er weer af. Ik had vanmiddag toen ik zat te kijken en toen het afgelopen was... even het gevoel dat ik naar een kantelpunt in de carrière van Federer dat te kijken. Ja, je dat voorstellen? Nou ja, dat, dat kan ik me voorstellen, maar um, dat vind ik heel moeilijk, want we hebben al uh, heel vaak is er gezegd dat we een kantelpunt in de carrière van Federer hebben gezien. Dus dat is een beetje, ja, is het, is het nu echt, kijk, hij kan een heel jaar constant presteren, dat, dat, dat lukt hem niet meer. Het is niet meer zo dat hij uh, drie of vier Grand Slam toernooien de finale haalt, wat hij in het verleden uh, nog wel had. Ja. Dat heeft hij niet meer. Um, hij kan alleen nog wel, en, en, en, en dat werd eigenlijk van hem verwacht nu Wim Inderdaad. Hij kan natuurlijk nog wel zo twee weken fantastisch spelen. Zeker op gras. Uh, hardcourt ook nog wel. Nou, gravel dan misschien niet. Maar goed, maar hardcore eigenlijk ook nog wel. Maar zeker op gras. Ja, en dat is, is hem nu uh, ja, ontnomen, zeg maar. Deze, deze kans op een titel is hem, is hem ontnomen. Ja. En dat ja, nogmaals tegen een fantastische Tsonga. Want, want daar is verder niks op aan te merken. Maar ja, het ja... ja. Het daar is het schrijf, ja. schrijf hem niet af. Nee, nee dat zeker niet. Uh, Nadal tegen Fish. 6-3, 6-3, 5-7, 6-4. Uh, Sure. Het uh, ja, de, de, de meest opmerkelijke misschien uit die partij wel. Dat na nou, achteraf bleek dat Nadal geblesseerd was. En ja, nou, speelde. Ja, ja nou ja vooraf natuurlijk eigenlijk ook wel. Ik bedoel, hij heeft die blessure opgelopen in die partij tegen Del Potro. Een voetblessure. Uh, grote vraag was. Uh, ik bedoel, hij zei wel van er is niks aan de hand. En, en, en uh, ik, ik kan spelen. Nou dat, dat, dat, dat kon hij ook. Maar na afloop van de partij bleek inderdaad wel. Dat er een, uh, dat er een spuit in was gegaan. En dat hij verdovende uh, injectie heeft gekregen. Waardoor hij zo'n 4, 5 uur pijnvrij kan spelen. Maar hij heeft dus, hij heeft dus wel. Uh, last van die voet. Hij heeft, uh, hij heeft er pijn aan, maar ja, hij zegt ook: het is, het is Wimbledon, dit toernooi speel ik graag. Ik sta in de kwartfinale, ja, ik ga niet opgeven. Eens Kijken wat hij, wat hij zelf na afloop te zeggen had over die blessure. I have pain on the foot. I cannot run in perfect conditions without asleep the foot. But you know, we are in quarterfinals of Wimbledon. is an emergency. So I have to play. So we decided to sleep a little bit the zone of the foot to play the rest of the tournament. I am in quarterfinals and I had to do, and I'm gonna do for semifinals for sure too. Yeah. Mooi, hoe dat het? Emergency, he, noemt hij ja. het. Hij noemt het een emergency, een kwartfinale van Wimbledon inderdaad. Ja, uh, hij zegt dat dit is het mooiste toernooi is. Toen ik klein was, vond ik dit Wimbledon het toernooi. Ja, nu sta ik hier in de kwartfinale. En nu ga ik niet opgeven. Hij zei ook nog van, ja, ik heb de, de komende vier weken... hij laat de Davis Cup laat sowieso schieten. Uh -huh. Hij zegt, ik heb de komende vier weken niet, niet iets in mijn agenda staan. Geen grote toernooien. Dus ik neem het risico. Hij heeft een MRI laten maken. Echo is er gemaakt van die voet. De, de, de, er is niks kapot. Er kan ook niks kapot aan. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, worden nog. Dus hij zegt, ja, het is alleen, ik heb er pijn aan, maar goed, dan maar een spuit erin uh, waarmee ik vier, vijf uur uh, kan spelen. Vier, vijf sets kan spelen. Ja. En, en, en, en dan zien we wel. en ja, Hij loopt natuurlijk niet, uh, beweegt niet zoals hij zou moeten bewegen. Het kan nog altijd veel beter. Tegen Marty Fish was het genoeg, kwam hem dat Marty Fish gewoon onwaarschijnlijk slecht serveerde, zeker in de eerste twee sets. Ja, en, en als de Amerikaan slecht serveert, dan, ja, dan is het toch wel de angel uit, uit het spel. En hij en, ja, werd het een, een, een vrij regelmatige overwinning van Nadal, die eigenlijk die derde set slordig een beetje aan het eind dat hij hem daarop weggaf, anders had hij hem gewoon in drie sets gepakt. Dat Andy Murray tegen Feliciano Lopez, 6-4, 6-4, 6-4. Later in deze uitzending nog een reportage over Murray Hill. Ja, uh, ja Murray Hill, dat is het eigenlijk niet, Murray Mount. Murray het nee. ja, was, was, was Henman Hill. Het was Henman Hill, precies. Ja, um, uh, ja straight sets, terecht. Straight sets op af ter... te dingen? Nee, niks op af te dingen. Complimenten na afloop van uh, Lopez voor Andy Murray. En het leuke is, ja, dit wordt nu de halve finale. Hè. De halve finale waar, waar Groot-Brittannië op zit te wachten. Zelfde halve finale van vorig jaar. Andy Murray tegen, uh, tegen Rafael Nadal. Ja, Murray maakte, maakte indruk. Uh, Lopez zei na afloop ook, hij leest het spel zo goed. Ik moest zo scherp gaan spelen, omdat alles kwam terug. Ik bedoel, uh, Murray staat bekend he, als een counterpuncher. He. Laat zijn tegenstander het tempo maken. En van daaruit kan hij, kan hij counteren. Nou, dat deed hij vooral op de service van Lopez. We hebben ja. fantastische returns gezien. Zeker aan de linkerkant als Lopez naar buiten serveerde. De dubbelhandige backhand van Andy Murray. Uh, hij trok hem een paar keer voor langs. Naar. Geweldig. Hij, hij, hij speelt goed, hij voelt zich goed. Alleen de vraag is wel, is het goed genoeg? He, kijk, Lopez is leuk natuurlijk, maar nu komt er een andere Spanjaard... die wel even een paar, ondanks een injectie in zijn voet... wel even een paar treetjes beter is nog. En dan ja. is de vraag, en dat heeft hij natuurlijk in het verleden laten zien... dat hij het niet kan. Kan hij het nu in de halve finale wel tegen Nadal? Ja, mooi. Wordt op handen gedragen daar in Engeland. Dan Djokovic tegen uh, de grote verrassing. Die Tomic, uh, toch nog vier sets. Uh, ja, die Tomic, Bernard Tomic. Oh, Tomic. Ja, Sorry, ja, ja, Tomic moeten we zeggen. Ja, het is, hij is wel Bosnisch-Kroatische ouders. Dus je zou zeggen Tomic, uh, maar omdat hij in Australië woont... Eigenlijk al vanaf zijn derde is het de Bernard Tomic. Um, die speelde goed. ja dat, dat is Een, een mooi ventje is dat. 18 jaar uit, komt natuurlijk uit het kwalificatietoernooi. Groot talent bij de jeugd. Won op zijn 15e de Australian Open, al voor junioren. Um, tot aan zijn 18e jeugd gespeeld. Nou, fantastisch. De, het duurt dan meestal een tijdje van tot ze de overstap gaan maken... dat ze goed mee kunnen bij de senioren. Nou, ja, wat goed is, komt snel. En dat geldt zeker voor deze Tomic. Want die jongen die, die staat er gewoon. Hè, uit het kwalificatietoernooi. Ik zeg het nog maar eens. En dan zomaar naar de kwartfinales. Hij uh, verloor de eerste... Set, won de tweede set. Kwam toen een, een break voor in de derde set. 3-1 stond hij voor, Tomik. ja, Toen werd hij teruggebroken, speelde in een hele slordige set. verloor hij uiteindelijk met 6-3. Toen dacht ik: nou, het is gedaan met die jongen. Hier valste uh, Djokovic overheen. Djokovic speelde ook niet zijn allerbeste tennis, maar goed. En dan gaat Tomic toch weer tot 5-5 mee in de vierde set. Ja, en dan verliest hij dan uiteindelijk daardoor één break. Maar de jongen heeft heel veel indruk gemaakt. Uitstekende grasspeler. Ik wil schrijven, maar op voor volgend jaar en in de, in de komende 6, 7, 8 jaar. Ik bedoel, dit, is, dit, dit, dit gaat een groot worden. Dat kan niet anders. Ja, de Toekomst. Ja. Mooi. Um, goed, de halve finale is Nadal tegen Murray en uh, Tsonga tegen uh, Djokovic. Morgen zijn de vrouwen aan de beurt. Ja, morgen de vrouwen. Asarenka Kvitova en Sharapova tegen Liziki. Nou, ben benieuwd. Ik ook. Dankjewel. <laughs>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 Crime stuck to so take your time stop Like I told you I never take it all for granted Oh something else will do get it Olsen en sun in her eyes. Het is bijna tien voor half elf. We gaan het zo over de tour hebben. Ik meld u even dat zojuist bekend is geworden dat... Uh Claudia Perstein morgen een persconferentie gaat geven... dan weet u wel waar het over gaat. Toch niet weer over haar verhoogde bloedwaarde? Jawel, want uh, na nu bekend is geworden... dat heeft ze zelf bekendgemaakt... is er bij de WK afstanden in Insel... Uh, opnieuw een verhoogde uh, bloedwaarde bij haar gemeten. Dat was eerder ook al het geval... toen werd ze voor twee jaar geschorst. Toen zei ze van ja, dat zit bij mij in de genen. En gek genoeg is Perstijn er eigenlijk wel blij mee... dat het nu gevonden is, want daarmee hoopt ze te bewijzen... dat het daadwerkelijk een erfelijke, uh, erfelijke afwijking is... Goed, morgen meer daarover in de persconferentie die ze dan gaat geven. Ja, de Tour, we zijn eraan gewend. In de dagen voor de Tour dan duiken de verhalen op over uh, doping. Heel veel uh, gebeurt dat, helaas. Wim van Sevenant is een oud wielrenner uit België... en chauffeur van Omega Pharma Lotto Ploeg. Die werd gisteren verhoord nadat hij via internet... verboden dopingproducten uit Australië zou hebben besteld. Het uh, zou gaan om een nieuw geneesmiddel uh, voor dieren... Waarvan Van Zevenand zegt dat hij niet wist dat het om doping zou gaan. Gevolgens wel dat Van Zevenand niet als freelance chauffeur voor de Vips van Omega Pharma Lotto meegaat in de tour. De hoofdpersoon zelf, het verhaal volgens Van Zevenand. Naar verluid, volgens het parket was dat de nieuwste doping. Zoals ik dat nu kan lezen. Uh, alhoewel dat het nog niet onderzocht is. En uh, dat de, de, de conclusies, dus al bij mij weten, al een beetje vrij voorbarig zijn. Waarover gaat het volgens u wel? Voor mij werd, het, het werd mij voorgesteld op de site als een aminozuur. Dus ja, nieuwe doping. Waarom gaat een extra renner op zoek naar aminozuren op het internet? Voor mij was gewoon, uh, mentaal gezien kon ik het niet aan dat mijn lichaam uh, aftakkelde. Ik ben nu drie jaar gestopt. En ik uh, had het gevoel dat het, dat het niet meer was zoals het is. Ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. En ik had het daar mentaal moeilijk mee om hem daarbij neer te leggen. En wat doen die aminozuren precies met het lichaam van een ex-renner? Uh, hopelijk een betere staat brengen. Het was niet de eerste keer dat u dat bestelde? Nee, inderdaad. En wat was het effect van de eerste keer? Ik voelde me toch beter. Vandaar dat u dacht ik doe een tweede bestelling. Ja, nou, waarom niet? De periode, de timing lijkt een beetje ongelukkig zegt u. Ja, maar ja, ik had de indruk bij de ondervraging al dat het constant uh, het wielermilieu werd, werd bijgesleept terwijl ik al drie jaar gestopt was met, met, uh, met koersen in feiten. En die, dus, die zaak heeft er in feite nee, volledig niks mee te maken. Uh, uh, ze werden, uh, ja. Ik had meer de indruk dat het waren bepaalde mensen zijn die wel een pluim op hun hoofd steken om zo in de picture te komen. Het moet voor u ook zeer ongemakkelijk zijn dat dit nu precies uh, aan de oppervlakte komt. Ja, zeer zeker niet zozeer van mij, maar voor mijn omgeving ook. Uh, ja, de naam wordt er nog altijd door besmeurd en dat is ja uh, het is een beetje spijtig. Anderzijds, als u zegt wat het is, dan, ja, dan moet het vrij makkelijk te bewijzen zijn toch... dat het niet om verboden middelen gaat. Inderdaad. Wim van Sevenhans, bij de collega's van de VRT. Ja, een ex-wielrenner die middelen uit Australië haalt om sneller te herstellen. Giel Lippens, goedenavond. Goedenavond, Robert. De tour gaat beginnen, hè? Ja, het is weer feest. Ja. Uh, we o, jee, staan ja. er weer klaar voor. Het nou, nou. lijkt een beetje op de tour van twee jaar geleden. Toen kregen we ineens het nieuws dat Thomas Dekker niet meeging. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. En uh, 1998, hè, dat is dan de tour waar ik meteen aan denk. De tour van Festina en TVM. Toen begon het ook een beetje zo. Ja. Um, leg eens uit, wat is er nou precies aan de hand? Ja, uh, Van Sevenand legt het uh, net al een beetje uit. Hij heeft uh, naar eigen zeggen aminozuren besteld in Australië via internet... Dan denk ik, waarom doe je dat via internet? Uh, waarom uh, bestel je dat in Australië? Dat moet dan via, he, met het vliegtuig worden opgestuurd. En uh, wordt dan op op het vliegveld van Brussel wordt dat onderschept. Dat kun je volgens mij ook gewoon in België kopen. Uh, en, en, en dan blijkt dus uiteindelijk dat het niet zomaar om aminozuren gaat. Maar blijken de, de mensen van de douane TB500, want zo heet dat middel. Mm -hmm. uh, een soort superdoping, bekend uit de paardensport uh, wordt dan gezegd. En dan met name de, de hardrijderij, dus het echte... Paarden racen. Uh, het is nog niet eens op mensen getest. Vandaar ook dat het een verboden middel is voor mensen. En, en ja, dan vraag je je inderdaad af, waar is zo'n Van Zevenand mee bezig? En zit er misschien veel meer achter? Ja, maar het is een ex-wielrenner. Dus ik bedoel, ik kan het ook bestellen. En dan wordt het naar mij opgestuurd. En misschien gaat het wel via Brussel. Maar dan is het toch geen reden om dat pakje te onderbreken. Dat vind ik op zich al op opmerkelijk. Waarom hebben ze dat pakje onderschept? Omdat ze mogelijk uh, een, een tip hebben gekregen... of in ieder geval uh, begrepen hebben van... Hey, er wordt al een tijdje iets besteld vanuit België. Uh, misschien inderdaad gaan ze dan af op de naam. Uh, denken ze, nou, het is een wielrenner. Dan weet je het maar nooit. Mm. Dan gaan we gewoon eens een keer dat pakje openmaken... en kijken wat erin zit. En uh, ja, bingo. Dan blijkt er ineens een middel in te zitten... wat ze toch echt niet uh, verwacht hadden. En uh, waar alle alarmbellen in ieder geval op rood zijn gegaan. Even voor duidelijkheid, uh, want het werd net ook al gevraagd... aan Van Zevenand. Uh, het, het is geen doping, want uh, het staat niet... Niet op een lijst met uh, verboden middelen op dit moment. Mm. Maar dat komt gewoon omdat het totaal niet voor menselijk gebruik bedoeld is. Ja, ja ik, be ik begreep dat de ingrediënten dan weer wel op een lopinglijst... maar dat is een ingewikkeld verhaal. Tuurlijk. Ja, op het uh, moment dat je dan weer op andere middelen uh, inderdaad uh, nat gaat... Dan, uh, dan, uh, ja, dan word je daarop uh, gestraft. Ja, ander, ander uh, aspect waarvan ik dacht van, hé, hey, dat is ook raar... is dat het al twee weken geleden is ontdekt. Dat ze twee weken stil hebben gehouden... en dan nu in de week voor de tour wordt het in één keer een verhaal. Ja, de Belgische autoriteiten zeggen dat ze in alle geheimen hebben gewerkt aan, aan, aan het onderzoek. En dat ze dus het materiaal wat ze gevonden hebben ja, heel zorgvuldig hebben geanalyseerd. En vandaar dat ze het ook heel erg stil hebben gehouden. Mm. Maar ja, het, het is altijd wel een beetje raar om inderdaad vlak voor de Tour dan ineens met zo'n vondst te, te komen. Plus natuurlijk wat er dan weer gebeurt in Frankrijk. Uh, dat is dat de Franse justitie meteen alweer gaat, uh, gaat opereren. Want daar zijn ze in Frankrijk nogal gemakkelijk mee. Ze hebben een tolpoort, uh, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Nantes, dat is een beetje de plek waar het uh, komend weekend allemaal gaat gebeuren, uh, die hebben ze eventjes uh, geblokkeerd en alle auto's die ook maar iets met het wielrennen te maken hebben, alle ploegleidersauto's, alle uh, auto's van de ploegen, die zijn daar uh, staande gehouden en uh, totaal uh, doorzocht. Uh, gewoon op zoek naar eventueel andere middelen of dezelfde middelen, wie weet. Nou, je moet wel heel erg gek zijn, wil je die middelen in je auto meenemen op weg naar de Tour, lijkt me dan. Ja, ja, vooral omdat de meeste ploegen natuurlijk, toen ze vanochtend uh, vertrokken, uh, wel wisten hoe laat het was. Ja. Uh, dus dus dus laten we even zeggen, als je wat verkeerd uh, in de zin hebt... dan doe je het zeker niet op zo'n moment. onze nee. controles in Frankrijk rond de Tour, het gebeurt wel vaker hoor. Want we zien wel vaker, als wij door zo'n tolpoortje komen... Uh, mogen wij vrolijk zwaar in het, uh, voorbij rijden. Maar dan zie je plotseling ineens zo'n uh, bestikkerde uh, rennersauto. Ploegleidersauto zie je ineens aan de kant staan. En daar staan de heren dan wel bij. Heb, je, uh, heb jij het idee dat het ook te maken heeft met het feit... dat het gaat om de ploeg van Philippe Gilbert, De man die zo uh, uh, ongeveer alles wint tegenwoordig? Nou ja, je kunt niet ontkennen dat het gaat om de ploeg van Philippe Gilbert. Of het daarmee te maken heeft dat nu al die alarmbellen op rood gaan. Als het de ploeg van Basso was geweest of de ploeg van Robert Gesink, dan zou waarschijnlijk net zo goed actie zijn ondernomen. Uh, maar het is natuurlijk wel, uh, ja, wel pijnlijk. Philippe Gilbert, de renner wel van dit seizoen... heeft ongeveer alles gewonnen waar hij gereden heeft. Heeft de drie uh, heuvelklassiekers gewonnen. Luikbassenaken, Luikwaalse pijlen, Amstel Goldrace. Uh, is, is echt de grote man. Had ook verwacht dat hij in de eerste week van de Tour al uh, meteen zou gaan scoren. heeft zelfs geroepen, ik ga drie etappes pakken. Want die aankomsten die liggen me wel in die eerste week. Ja, dan komt dat wel heel erg slecht uit. Ja, En uh, Van der Broek is natuurlijk uh, de Belgische hoop. in uh, Nou, zo'n bange dagen zijn het niet meer op dit uh. moment. Maar in ieder geval de klasse mensrenner voor de Belgen. Laten we zeggen, de Robert Geesink van de Vlamingen. Ja. Wat voor uh, gevoel heb jij hier nou bij? Is het gewoon iets wat inmiddels bijna bij de Tour hoort... en een beetje opgeblazen wordt omdat we vlak voor de Tour zitten? Of is het toch echt wel een serieuze zaak? Ja, dat... Dat, dat eerste wat jij zegt, dat zou zeker kunnen. Alleen ik heb wel geleerd in de loop der jaren om uh, dit soort signalen altijd maar even heel serieus te nemen. Uh, want ik weet dat in 1998, toen Willy Voet, hè, dat was die verzorger van Festina, voor de Tour werd aangehouden met allerlei middelen. En toen Michail, of de arts van TVM, met EPO in zijn auto, dat was voor een of ander weeshuis in uh, Rusland uh, bestemd, uh, toen, toen reageerden nogal wat mensen van, ach jongens, dit stelt allemaal niet zoveel voor. Uh, waar maken we ons druk om? Uh, WK Voetbal was op dat moment aan de gang. Dus uh, iedereen was wat drukker bezig met wat anders. En wat dat betreft uh, denk ik toch wel dat we met z'n allen iets alerter zijn geworden. En ook wel wat verstandiger zijn geworden. En uh, dit soort verhalen toch wel heel serieus nemen. Want je weet nooit wat er dadelijk in deze Tour gaat gebeuren. Nee, goed. Dat zullen we af moeten wachten. Dankjewel, Gio Lippens. Sportkort. Goed, Sportkort. Teun Buis wordt de trainer van volleybalvrouwen... van de Duitse landskampioen Schweriner SC. De oud-international was de afgelopen twee jaar al in Duitsland... actief bij RWE Volleyboltrop. En Wouter Spoelman blijft ook een na vier ronde koploper van het NK Schaken. Hij speelde remise tegen Sipke Ernst... en zag dat alle achtervolgers ook niet verder dan remise kwamen. Spoelman heeft na vier partijen 3,5 punten... een volpunt meer dan vier achtervolgers. En de Formule 1 gaat vanaf 2014 met zes cilindermotoren rijden. De bedoeling van de Autosportfederatie Via was om eigenlijk al volgend jaar onder meer uit milieuoverwegingen met vier cilinder turbo motoren te rijden. Maar het plan stuitte op teveel weerstand. Het besluit dat nu genomen is mag een compromis genoemd worden. De zes cilinders gebruiken 35% minder brandstof dan de huidige motoren. De Nederlandse hockeymannen zijn het vierlandentoernooi in Amstelveen... goed begonnen. De oranje mannen klopten Duitsland met 2-1. Take Takema en Karijn Kaspers die maakten de Nederlandse goals. En de Garmin-ploeg mikt in de komende Tour de France... op de Prinses Farrar en Huushoft. De tour begint, zoals u weet, en het hoorde zaterdag. Farrar en Huushoft moeten voor dagsuccessen gaan zorgen. De Amerikaanse allrounder Christian van der Velde en de Canadees Ryder Hesjedal gaan voor het klassement naar Frankrijk. Maar ploegleider Jonathan Forters heeft ze geen extra steun meegegeven voor in het hooggebergte. En ook het Spaanse Movistar. Die ploeg die gaat voor etappeoverwinningen naar de Tour. De Spaanse sprinter Joaquin Rogas en de witrus Kirienka. Dit zijn de speerpunten daar. De Colombiaanse klimmer Soler ontbreekt in de ploeg. Hij raakt zwaar gewond bij een val in de ronde van Zwitserland. Even kijken weer bij Theo Plachard, bij het Hongbal in Rotterdam. nederland taiwan met mogelijk de beslissing in de negende slagbeurt. De Taiwanese aan slag. Een honkloper in scoringspositie op het tweede honk. Maar wel 2-0. En de stand nog steeds een 4-1 voor Nederland. En als aswin asjes Asch de derde werper van Nederland. ...hier goed uitkomt en geen scores toelaat. Dan is de wedstrijd gespeeld en dan boekt Nederland een belangrijke overwinning... ...die ze nog in het toernooi houdt... ...en die ze zelfs uh, mogelijkheden geeft nog uh, om de finale te gaan spelen. Maar dan moet het hier dus uh, gaan gebeuren in die negende slagbeurt. Taiwan, van de week uh, hebben ze van ze verloren na een 4-1 voorsprong met 8-4... ...maar vandaag maken ze dat helemaal goed. Kwamen met 4-0 voor door degelijk slagwerk... ...en goed profiterend van een aantal foutjes in het Taiwanese team... En Nederland is niet echt in gevaar geweest. Met een goede werper Mark wel. In de zesde beurt scoorde Tarman een punt tegen. En in de zevende kwamen ze nog heel dichtbij met drie honklopers. Maar daar kwam Nederland goed uit. Het is nu nog steeds 4-1. En het kan elk moment afgelopen zijn. Maar dat horen we zo. Goed, we zijn bezig om Kevin Blom te pakken te krijgen. De scheidsrechter die in Egypte zou gaan fluiten. Toch weer niet, en toch weer wel, en toch weer niet, en toch weer wel. En nu neemt hij gewoon de telefoon even niet op. Dus mocht Kevin Blom luisteren, lijkt me onwaarschijnlijk helemaal daar... maar dan uh, moet hij toch even de telefoon aanzetten en opnemen. Jacques Brinkman, die bellen we ook even. Die ging solliciteren als uh, hockeycoach voor de nationale mannenploeg in India. En toen hij het hokje binnenliep om te solliciteren... kwam hij een andere Nederlander tegen en ze gingen samen erbuiten en ze werden het allebei niet. Dus dat uh, is ook een raar afloop van het verhaal. We gaan straks de details daarvan horen. Eerst PSV, want daar lopen ze met een grote glimlach rond. Gisteren kocht de gemeente Eindhoven voor 49 miljoen euro... de grond onder het stadion en het trainingscomplex. Daarnaast is er 30 miljoen euro door extra sponsoring... en investeringen binnengehaald. Direct na de steun door de gemeente Eindhoven... kwam PSV naar buiten met de mededeling... dat de club drie nieuwe spelers naar Eindhoven wil halen... voor wie in totaal 18 miljoen euro moet worden overgemaakt... Dubbel goed nieuws dus. Voor technisch directeur Marcel Brands is het wel duidelijk... welk nieuws van grote belang is. Zeker het eerste dat de, de situatie met betrekking tot de verkoop van de grond... is voor PSV van heel groot belang. En daarnaast hebben we aangegeven dat we een akkoord hebben bereikt... met FC Utrecht, omtrent Mertens en Strootman. En het is niet zo dat we de spelers al binnengehaald hebben. We zijn nu de komende dagen drukdoende om ook met de spelers tot een akkoord te komen. Nou leeft er vandaag ook een beetje het sentiment van...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 Kun je zeggen dat het hele andere potjes zijn? Absoluut. Wij mogen de gemeentegelden, of tenminste gemeentegelden, de grondverkoopgelden gaan we aanwenden voor de gezondmaking van PSV en niet voor uh, uh, spelers te kopen. Maar voelde je wel aankomen dat het misschien ongelukkige timing was, dat het zo samenviel? Ja, we zijn al weken met dingen bezig. Hè. Iedereen weet ook dat... Uh, als het gelukt was, hadden we drie weken geleden wellicht schaars gehad. Nou, dat had ook niks te doen met uh, op dat moment de verkoop uh, nog van grond. Maar wel met uh, het feit dat je nieuwe spelers moet hebben als er uh, spelers vertrekken. Wat, wat betekent het nou? Is nou de lucht helemaal geklaard? Is PSV gezond? Nee, wij weten intern, daar zijn we natuurlijk ook mee begonnen afgelopen seizoen... om uh, uh, de begroting op orde te krijgen. Dat betekent dat je niet meer afhankelijk mag en moet zijn van, uh, van Champions League voetbal in financieel opzicht... Nou, dat uh, hebben we al meerdere malen verkondigd dat dat uh, ons streven is. Daarnaast hebben we een onderzoek laten doen intern. Nou, daar zijn een aantal bezuinigingen uitgekomen die we de komende maanden gaan doorvoeren. Die we afgelopen seizoen al doorgevoerd hebben. Dus we hebben eerst de hand in ijzeren boezem gestoken. Voordat we andere partijen hebben benaderd. Ja. Heel even het sportieve. Als je kijkt naar, ik ga er heel even vanuit dat Stroopman en Mertens wel goed gaan komen. Ja, dan staat PSV er opeens toch ook weer heel anders voor. Hè? Dat, dan ziet de toekomst er toch weer mooi uit. Nou, nogmaals, de belangrijkste stap is gisteravond gezet uh, waarmee je gewoon PSV weer echt gezond en financieel op de kaart zet. Nou, daarnaast probeer je ook uh, de sportieve ambities weer gestalte te geven. En uh, nou, dan inderdaad zijn, als die jongens uh, inderdaad binnengehaald kunnen worden, zijn dat twee jonge en zeer talentvolle uh, spelers, beide al international... En uh, in onze ogen ook noodzakelijk om het team te versterken. Ja, je noemt net een waslijst van spelers die vertrokken zijn. Betekent dat dat er nog meer bij zou kunnen komen? Is Wijnaldum wel... Ja, zou dat wel kunnen? Nou, laat ik zo zeggen... Wij zijn geïnteresseerd in Wijnaldum. Of dat ook echt tot een transfer gaat komen, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Daar is het nog te vroeg voor. Uh, ik richt me nu in eerste instantie op deze twee spelers. En daarnaast is het, denk ik, uh, geen geheim dat het PSV ook nog op zoek is naar een spits. Elham ja, die link wordt vaak gelegd, omdat ik hem natuurlijk bij AZ heb meegemaakt. Maar er is op dit moment geen contact met Hamdoi, geen contact met Ajax. En uh, wij uh, kijken de markt heel nadrukkelijk en goed af voor een spits. En het kan best zijn dat dat niet uh, 1, 2, 3 uh, gebeurt. Maar dat we daarin ook wat langer wachten. Omdat we ook in onze eigen selectie wel mogelijkheden hebben. Ja, want Het is dan ook heel logisch om te vragen hoe het met de reis is bijvoorbeeld. nou De reis is natuurlijk nog langdurig geplaceerd. Maar zeker een, een toekomstige optie. En uh, deze maand uh, hoop ik ook, uh, of tenminste komende maand, hoop ik ook met Jonathan uh, daarover verder te praten. Marcel Brands was dat, die dus uh, niet alleen geld, maar ook op een goede spelersrijker is. Ja, bij Utrecht is het natuurlijk andersom. Ja, daar hebben ze ook wel geld, maar daar zijn ze in korte tijd drie dragende spelers uh, kwijtgeraakt. Rocky, uh, Ricky van Wolfswinkel die ging uh, naar Sporting Portugal. En gisteren bleek dus dat ze Kevin Strootman en Dries Mertens verkassen naar PSV. Veel geld, maar het betekent ook dat trainer Erwin Koeman met een kwalitatief mindere selectie moet werken. Nou, ik had het uh, liever gezien dat het niet gebeurd was. Aan de andere kant denk ik dat ik de eerste trainer onder Van ben die 18 miljoen voor hem binnenbrengt. Dus. <lacht> Heb jij dat binnengebracht? Nou, ik, zit hier drie weken, ik ben die drie weken eigenlijk aan de slag. En uh, hij heeft al 18 miljoen van zijn kapitaal terug. <lacht> Toch, je zegt het met een glimlach en terecht. Je moet altijd blijven lachen. Maar. Um...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 En voor, voor, het, voor de club. Aan de andere kant kan je zeggen van... als wij het elftal op een aantal plaatsen kunnen gaan versterken... dan wie weet komen we er sterker uit. En dat is wel de bedoeling. Maar dit soort jongens, zoals deze drie die vertrokken zijn... die zijn toch bijna niet te vervangen? Nou, ja, iedereen is te vervangen. Ik ben te vervangen, jij bent te vervangen. Dus ook deze spelers zijn te vervangen. En... Ook met deze drie spelers die nu vertrokken zijn, uh, is Utrecht negende geworden. En ik heb ook tegen de jongens gezegd, van, uh, we zullen creatief zijn, alert zijn... en we moeten heel snel handelen om ons elftal weer op uh, volle kracht uh, te krijgen. En wat ik net heb aangegeven, als wij uh, een aantal jongens kunnen contracteren... dan kunnen we sterker worden. Wat heeft jouw prioriteit qua nieuwe spelers? Nou, het is heel duidelijk dat wij aangegeven hebben dat we uh, rechts op het middenveld... rechts centraal achterin, dat dat toch wel uh, de prioriteiten zijn... En... Maar oké, okay, we willen het niet bij twee houden. Dan uh, denk ik aan Timothy de Rijk en Geert Arend -Rora. Dat zijn twee van de namen die Utrecht zelf ook al bekend heeft gemaakt. Die passen in die posities. Dus die jongens wil jij kosten wat kost hebben? Nou, ten eerste moeten die jongens zelf willen. Die hebben natuurlijk ook een voorkeur. En, uh, en ze, ze moeten passen bij de cultuur van de club, vind ik. Uh, dus ook belangrijk het karakter. Maar uh, dat zijn inderdaad twee jongens die ik graag zou willen hebben. Alleen uh, uh, ze zijn er nog niet. Ja, loopt hier niet uh, kennelijk totaal gedesillusioneerd rond van wat moet ik nou met deze selectie? Ja, dan had ik geen trainer moeten zijn. En ik, ik raak niet snel in paniek. Je weet toch hoe het gaat in het voetbal. Uh, ik loop vanaf me 17 in het profvoetbal. Dus ja, ik, uh, ik kijk altijd positief. Uh, elk, uh, of veel trainers maken dit mee. Dit is wel extreem, drie. En uh, laten we hopen dat het bij drie blijft, want ja, je weet het nooit. Voeken, leg me eens uit. Was het gisteravond eigenlijk nu goed nieuws voor FC Utrecht of niet? Dubbel gevoel. Uh, ja, goed nieuws, uh, zeker financieel. Uh, minder goed nieuws omdat je sportief uh, wel inlevert met uh, ja, toch twee hele goede spelers. Ja, die ook niet voor niets uh, zo'n grote transfer maken. Dus uh, uh, dat gevoel is uh, dubbel, daar heb ik ook echt wel mee geworsteld. Uh, maar goed, het, als je kijkt in de historie van Utrecht... is het ook nog nooit uh, voorgekomen. En, uh, de spelers wilden ook zelf graag. En, uh, het is tegen onze voorwaarden gegaan. En, uh, ja, PSV blij, wij uh, blij in financiële opzicht. En uh, aan onze taak om, uh, ja, om nu de vervolgstappen te gaan maken. En het vizier gewoon weer uh, naar de toekomst. Boy, was dat en daarvoor Erwin Koeman tegen Philip Koken. Het klinkt gezellig, muziek. Dus is het vaak afgelopen, Theo. Klopt, maar het werd nog heel spannend in de negende laatste slagbeurt. Uh, Taiwan scoorde nog een punt, het werd 4-2. En ze lieten nog honklopers achter op het uh, derde en tweede honk. Dus ze waren heel dicht bij de gelijkmaker. Maar zover liet Ashwin Asjes, de reliever, de closer van Nederland, het niet komen. Nederland boekt dus de vierde overwinning. En ze schuiven dus door naar de tweede positie. Waarin ze het morgen niet gaan doen, maar vrijdag wel. Dan spelen ze tegen Cuba. Directe concurrent als het gaat om het bereiken van de finale. Cuba, dat overigens afgelopen week een werper weer een sprong naar de vrijheid zag doen. Een rookie. Die het hotel verliet naar de rotonde liet voor het hotel. Daarin een auto instapt zonder paspoort. En inmiddels het buitenland heeft bereikt. En hij hoopt via een asielaanvraag dan wellicht in Amerika terecht te komen. Een aantal jaren geleden gebeurde dat ook met Chapman. Die man is nu multimiljonair speelt bij de Cincinnati Reds. Dus goed voorbeeld doet goed volgen, maar er blijft toch een wonderlijke situatie dat spelers van Cuba op deze manier de vrijheid in Europa proberen te veroveren. Nederland wint van Taiwan. Dat is het belangrijkste nieuws van vanavond en doet goede zaken in dit World Sport Tournament. Dankjewel Theo Plusjaar. Frank Rijkaard is de nieuwe bondscoach van Saudi-Arabië. De oud ajax tekent voor uh, drie jaar. Hij moet uh, Ara het Arabische land naar het WK van 2014 in Brazilië leiden. Rijkaard was uh, eerder trainer van het Nederlands zelfde als Sparta, Barcelona en Galatasaray. Jacques Brinkman had ook wel um, bondscoach willen, willen worden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja lacht hem erom. Gij, vlieg je ja, helemaal naar de India? De zin, ja. Moet je op sollicitatiegesprek in India? Dan kom je eraan en dan? Ja, goed, het, was een, het, het, het, het is een mooie belevenis. Het is een ervaring van drie dagen. En ja, als je dan meedoet met zo'n verkiezing, hè, zo wil ik het dan maar noemen, dan wil je me uiteindelijk natuurlijk ook, ook wel winnen. Maar uiteindelijk uh, ook wel toch wel een beetje opgelucht dat ze, dat ze uiteindelijk voor een ander gekozen hebben. Want dat had toch uit, uiteindelijk wel heel veel consequenties. Maar goed, als je erheen gaat, dan vind je het uiteindelijk ook wel leuk als ze uiteindelijk voor jou kiezen. Maar de definitieve reden, of wat nou echt de reden is, die hebben ze mezelf nog niet verteld. Ja. En uh, ik heb dat toevallig net eventjes... Uh, in de Hindu, en Indiaanse krant gelezen. En een van de dingen waar ze, wat ze zeiden was. dat ik niet beschikbaar was uh, before, uh, voor augustus. omdat ik nog holiday plans had. Nou, dat is natuurlijk. Ik ging nog uh, drie weken met mijn familie. en het. Uh, vakantie. en de. Ja, trainingskamp begon al 1 juli. Dus uh, ja, dat, uh, dat was een heel kort dag. Zeg maar, dan kom je eraan. en dan kom je een oude bekende tegen. die ook voor dat hockeybondscoachschap wil gaan. Ja. R Roland Opmans, wist je dat hij er ook was? Ja, nou ja, dat wist ik uh, uiteindelijk wel voordat we weggingen, maar wel vlak daarvoor. Dus uh, uh, ja, dat, uh, dat was verrassend Ik wist dat er meerdere kandidaten waren, maar uh, tot, uh, totdat ik in het vliegtuig zat, we zaten dat niet bij elkaar, het vliegtuig uh, wist ik dat niet. En we uh, uiteindelijk, uh, eigenlijk met z'n drieën, waren drie kandidaten. Uiteindelijk uh, degene die het geworden is, Michael Knops. Roland Oldmans en ik hebben eigenlijk gewoon drie dagen ja, prima met elkaar opgetrokken in, in Delhi. Dus dat was, dat was best gezellig. Ja, dat, oh, dat geloof ik best. Alleen hij is het geworden, die Australier. Maar, maar wat ik wil weten, vertel even. Jij komt er aan. En dan moet je, ja, het is gek dat jij als, uh, ik weet niet hoevaar, hoeveel in je hebt gespeeld, maar je hebt toch naam binnen de hockeywereld, dat jij je dan nog mo moet verkopen op een of andere manier. Hoe gaat dat? Ja, nou goed, uh, je komt dan inderdaad aan, want altijd uh, kunnen ze dat in India heel goed, dus we zaten een keurig bordje, Mr. Jack Brinkman, die wordt uh, met alle gaars ontvangen en keurig naar het hotel gebracht. Maar goed, we kwamen uh, redelijk laat aan, dus het was meteen uh, naar het bed, we middernacht aan. En dan heb je de dag erop uh, allebei uh, twee presentaties. Eentje voor, de, voor, voor Hockey India, een soort uh, ja, hockeypons, zeg maar van India. En dat duurt een anderhalf uur. Dan ga je in een soort meeting room krijg je allemaal eten. En dan ga je dus je verhaal vertellen. Ze stellen vragen. En uh, nou, dat is allemaal uh, ja, eigenlijk wel prima. En uh, daarna ga je nog praten met een soort uh, ja, Olympisch Comité, Sport Authority op India. En uh, nou, dan presenteer je dat nogmaals. En dan uh, ja, er zitten allerlei uh, grote methoden waarvoor ook... Oud-internationals die in 1964 uh, een gouden medaille gewonnen hebben. Dus het is wel heel. Uh, ja, het is, het, is, het is een hele belevenis. En na afloop dan. Dan kom je uit die meeting en er staan er, geloof ik, dertig cameras voor je neus. En dan stellen ze allemaal, alle dertig tegelijk de vraag: uh, van joh, uh, word jij in een nieuwe bonskruis? Het is wel eens een hele, hele ervaring. Ja. Wat zaten ze te eten eigenlijk? Wat zei je? Wat zaten ze te eten? Van alles, in ieder geval uh, heel heet, dus ik heb het uh, heel rustig aangedaan, gedaan, maar uit de uh, leeftijd moet je natuurlijk van alles wel wat nemen. Maar ja, het was zo'n uh, ja, typisch uh, India's, heel hectisch, uh, mobiele telefoontjes die afgaan, alles door elkaar tegelijk. Maar ja, uiteindelijk uh, stellen ze ook best wel gewoon een hele goede vragen. India moet terug naar de top, en hoe denk jij dat te bewerkstelligen? En uh, nou, wat dat betreft ook, ik heb nu drie dagen opgetrokken met die uh, Michael Hobbs, dat is ook een prima man, dus ik ben benieuwd. Hm. Maar goed, je bent wel afgewezen. Ja, ja, ik ben het niet geworden, maar zo voel ik het niet. Ik ben erheen gegaan eigenlijk met open mind. Ik uh, vond het leuk dat ze aan me ja. En ik wist van tevoren dat ik ook niet uh, aan het eind van de uh, van de drie dagen zou zeggen, ik doe het. Dus wat dat betreft. Ben ik ook benieuwd hoe Michael nog dat allemaal gaat doen. Ik kon in ieder geval de eerste negen dagen meteen blijven. Ja, Roland en ik wilden gewoon sowieso terug. Dus uh, mm. nou, ik, voel, ik voel me niet afgewezen. En natuurlijk zo'n verkiezing wil je graag winnen. Ik vond het een supermooie ervaring, drie dagen daar. Je ja. weet je ook echt hoe dat daar in zijn werk gaat. En, uh, ja, met zo'n verkiezing. Je had het sowieso niet gedaan eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou, nee, ik was, nou, dat, kijk, dat, is, dat ook niet. Dus stel dat ze nou echt uh, hadden gevraagd, zo is het tot de luxe spelen. Ik kwam er wel steeds meer achter, maar achter, na, na de derde dag nog een bespreking, een soort afsluitend diner. En toen zeiden ze eigenlijk al een beetje, ja, we are looking for the long term. Toen dacht ik al, ja, ze willen blijkbaar echt iemand hebben tot, tot, tot, tot, tot ver na de spelen. En eigenlijk al tot 2016. Ja, dat was voor mij absoluut geen optie met drie jonge kinderen. Ik had het. Een uitdaging vonden om ze zeg maar, naar de Olympische Spelen te begeleiden. Ja, en dat zat er voor mij niet in. En nu hebben ze eigenlijk, totaal, ja, eigenlijk helemaal niet iets gedaan wat ze normaal een Vijf jaar contract. Maar ja, wat is een vijfjaar jaar contract? Ik ja. denk ook als deze coach op de Champions Trophy niet goed presteert... dat hij er ook zo weer uit, uit gaat. Maar ze ja. wilden echt de, coach, uh, de coaches ook opleiden. Dus ja. dat er echt iemand ging zitten die continuïteit bracht. Ja, dat heb je gezegd net. Oké. Okay. Nou, het was een mooie ervaring. Dankjewel, Jacques Bingman. Jo, graag gedaan. Hongballer Johnny Ballantina kwam 133 keer uit voor Nederland. en nam deel aan drie Olympische Spelen en uh, heel veel EK's en WK's. En ook dit jaar is hij weer actief op het World Sports Tournament in Rotterdam. Maar nu als bondscoach van Curaçao. En dit is Johnny Ballantina met één uit de slagman. En die raakt die bal heel goed. Die gaat naar het rechtsmietveld. Kijk, de snelheid van Ballantina. Die hebt natuurlijk altijd jarenlang op hoog niveau gespeeld. Uh, ik heb het, uh, denk ik, toch redelijk goed gedaan uh, voor mezelf. Uh, tuurlijk mis je het. Maar na het honkbal is er een leven. Ik bedoel, uh, je moet werken, je moet je brood verdienen. Uh, je doet de coaching erbij. Je probeert het gewoon over te brengen op de jongens. Ik, uh, je probeert er een herteam van te maken. Ik bedoel, en dat is aardig gelukt, samen met andere coaches. Want uh, ik sta er natuurlijk niet alleen voor. Je probeert de jongens het honkbal te leren zoals ik hem zelf gespeeld heb. Vooral verdedigend, uh, de verdedigende acties. Het gaat nog niet helemaal goed, maar het zit er wel langzaam aan te komen. Bedoel, want als dat helemaal fout gaat, als je helemaal geen nul kan maken, dan heb je hier Rotterdam altijd Hoe leeft dat honkbal in, uh, in Curaçao? Als ik heel eerlijk moet zijn, honkbal is in principe een topsport. Het uh, zou nummer 1 moeten zijn. Maar we komen natuurlijk uh, qua financiering, et cetera, gewoon zwaar tekort. Wil je in Nederland gaan wonen? Moet je dat doen. Wil je in Nederland spelen? Moet je dat doen. Ik ga geen enkele speler tegenhouden die zegt van ik wil naar Nederland. Ik zou juist tegen zeggen van doe het. Waarom? Het honkbal is beter. Je hebt een niveau bereikt en bij ons ligt het niveau toch een stuk lager. Dus ga naar Nederland als je de kans krijgt, maar ga niet van hé... Hey, ik ga daar en ik kan van het honkbal leven, want dan uh, heb je het mooi mis. De selectie van Curaçao heeft veel spelers uit de eigen competitie. Die bestaat uit zes teams en twee velden. Maar er zijn ook spelers zoals de Gregory Custina. Hij kwam in het verleden uit voor Nederland, maar hij speelt nu in het blauw van Curaçao. Ik heb uh, vorig jaar uh, met het Nederlandse team meegedaan. En ik uh, ja, uh, ben afgevallen in uh, september. Dus ja, daar hebben we besloten dat ik uh, toch beschikbaar is voor de Curaçao selectie. Want ja, ik vond het. Uh, een eer en zeker leuk om toch voor hun uh, mee te doen. En uh, ja, ik ben een van die ervaren nu, een van die oudsten. Dus uh, ja, dan wou ik ook uh, wat ik allemaal heb meegemaakt, meegedaan met het Nederlandse team, wil ik toch overbrengen aan die jonge jongens. Dat je toch een, uh, in, de, in de toekomst toch uh, wat uh, heeft geholpen of meegedaan met die, met die sport. Wij zijn niet gekomen om kampioen te worden, dat is het eerste wat ik geroepen heb. Wat wij gaan doen, wij gaan. Wedstrijd voor wedstrijd spelen, inning voor inning, bal voor bal. Ja, eh, na vandaag zien we morgen wel weer. En we moeten ons er gewoon goed doorheen slaan. Wij willen gewoon laten zien dat wij niet weg te slaan zijn op het veld. Zolang de laatste bal niet gegooid is, is het nog niet over. Johnny Valentina en de bijdrage van Gerwin Pelen. En dan nog even naar Wimbledon. Een Brit die Wimbledon wint. Dat is 75 jaar geleden. Maar Andy Murray is in bloedvorm. Hij kwam vandaag uit in de kwartfinale tegen Feliciano Lopez... van wie hij nog nooit eerder verloren had. En dus stijgen de verwachtingen in Groot-Brittannië. Zo merkte onze correspondent Anja van der Horst op Hanman Hill in Wimbledon. Het is rumoerig, er wordt gelachen, er wordt gedronken. Want het is een vrolijke dag voor de Britse tennisliefhebber. Murray op dit moment aan het spelen en het ziet er goed uit. De eerste set al gewonnen en hij serveert nu voor de tweede set. En het lijkt erop dat hij deze binnen gaat halen. Luid gejuich gaat op, Murray scoort weer een belangrijk punt. Gaat zeer makkelijk door deze wedstrijd heen he's really cruising now isn't he at the moment definitely yes but you know what he's like he always tends to leave us on tenderhooks <laughs> op dit moment gaat het goed zegt deze fan maar ja je weet maar nooit met Britse spelers want ze willen nog wel eens op het laatste moment falen um, perhaps now Frederic is out he may have a little chance but I still think that um, Rafa will dominate Murray maakt wel een goede kans dit seizoen Verderig ligt er al uit, dus dat is wel belangrijk voor Murray natuurlijk. Maar, ze zegt deze fan, de echte kanshebber is Rafael Nadal. Die op dit moment aan het winnen is. Ja, en als die tegen elkaar uitkomen, dan geeft zij toch de beste kansen aan Nadal. En als Murray wint en als Nadal wint, dan komen ze tegen elkaar uit in de halve finale. En het is afgeladen vol op Henman Hill, de heuvel midden op het tenniscomplex van Wimbledon. En hier verzamelen zich altijd honderden mensen om op grote televisieschermen naar het tennis te krijgen. En vandaar is het extra druk natuurlijk omdat hun Andy Murray in de kwartfinale speelt. Is this your typisch British summer day? Traditionally yes. The <laughs> Strawberries, aardbeien... Pimps. De... Wat <laughs> Alleen iets meer zon, maar ja, het is droog. Het is droog. It's dry at least. Ja, yeah, precies. Exactly. least is niet raining. We I... zijn We like the rain. We're used to the rain. En dit maakt nu een typische Britse zomer. Een glas pimps in de ene hand, dat is de Britse variant van Sangria. En in de andere hand aardbeien met room. En dan kijken natuurlijk naar Wimbledon op Henman Hill naar het tennis. Deze heuvel heet nog steeds Hill, omdat hij vernoemd is naar Tim Henman, De Britse speler die een paar jaar geleden met pensioen ging. Maar hier altijd vaste prik was op Wimbledon. Maar nooit verder kwam dan een halve finale. With, with Federer going out earlier, I think, en and, and Nadal with a bit of an injury possibility. Dan I think certainly to this year he's in with is probably the best shot he's had for well, since, he, since he started playing. Wie weet, wie weet. Want verdere ligt eruit. Nadal, die waarschijnlijk wel zal kwalificeren voor de halve finale, heeft een voetblessure. Dus dit is misschien wel de beste kans die Murray ooit zal krijgen. En it's about time a British person won this tournament. It's been a long time, isn't it? Nou, well, I kan. I so that, that shows how long ago it was. En dat doet de hoop leven bij de Britten. Want het is toch wel heel erg lang geleden dat een Brit Wimbledon heeft gewonnen. We moeten helemaal teruggaan tot de jaren 30, totdat de zekere meneer Percy de titel binnenhalen. Dus er is bijna eigenlijk geen enkele Brit meer... die zich kan herinneren hoe het is als een Brit het Wimbledon-toernooi wint. En Murray is nu nog maar één puntje verwijderd van de overwinning. En hij heeft hem binnen. En Andy Murray houdt zo de Britse hoop levend. Drie sets, drie eenvoudige sets tegen zijn vriend en rivaal Lopez. Geen moment is zijn overwinning in gevaar gekomen. En misschien wordt het eens tijd dat deze heuvel wordt omgedoomd tot Murray Mount. Well, I think that's right. I mean setting you Henman, Henman Hill. I think everyone's renamed it Murray Mount. So I think, I think that, that, that tells it all, really. En ook de Britse fans hier vinden dat Henman Hill tot het verleden hoort. Het moet Murray Mount worden. En zowaar de zon begint te schijnen boven de heuvels van Wimbledon. En zo komt een einde aan een hele mooie Britse tennisdag. Ja, vrijdag speelt Andy Murray in de halve finale tegen Rafael Nadal. Vlak voor het einde van deze uitzending contact met Kevin Blom. Goedenavond. Goedenavond, hallo. U heeft als eerste een Nederlandse scheidsrechter... een wedstrijd in de Egyptische competitie gefloten. De toppen tussen Al-Aghli en Zamalek... Ja, dat klopt. De wedstrijd is uh, koud, 20 minuten klaar volgens mij. Hoe ging het? Ja, het was echt een uh, fantastische wedstrijd, geëindigd in 2-2. Met uh, ja, alles erop en eraan. Het is hier echt een, uh, een enorme wedstrijd met, met, met uh, fakkels, uh, vuurwerk. Ja, het is onbeschrijfelijk. Ik, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, maar alles is uh, goed gegaan op de tribune ook? Yeah. Ja, op de tribune zijn uh, ze natuurlijk altijd uh, heel erg fanatiek... En, uh, ja, wat, wat wij meekrijgen, ik moest wel echt het veld uh, heel snel verlaten, want het was uh, op het allerlaatste moment was het echt heel hectisch. ik kwam op p 2 en ja, dat was echt... Heel enige De emotie zit wel heel erg goed. Dus wat dat betreft, ik weet niet hoe het gaat doen, Maar alle complimenten ook voor de assistenten Patrick Langkamp en Nicky Siepert hier in Cairo. Dus dat was echt geweldig. Ja, probeer even in de buurt van een raam te gaan staan. Want de verbinding is wat krakkemikkig. Dan wordt het misschien ietsjes beter. Uh, het, het dreigt even niet door te gaan, hè, die wedstrijd. Uh, vervolgens wordt er toch ingegrepen van hoger hand. Hoe is dat gegaan? Ja, het was vanmorgen. met uh, tot van verbazing medegedeeld dat, uh, dat de wedstrijd uh, afgelast uh, zou worden. in verband met uh, ja, een hele onrustige situatie hier in, uh, op het Tagriplein in Cairo. En uh, nou. boom. Ja, we hebben eigenlijk gewoon van de voorbereiding vol. Uh, zijn we blijven volgen in verband met de wedstrijd. Ik kreeg het mede uh, dat die toch doorging. Dus uh, ja, wij waren heel blij. En het was, ik begrijp het toch van, uh, vanuit de hogere hand. De Binnenlandse Zaken heeft ingegrepen hier om. Uh, om toch het voetbal, uh, en uh, mensen te laten preveleren. Ja, zo werkt dat hè, in Egypte? Dan zegt gewoon het ja. ministerie van, nee, uh, in Hyktevan, we gaan voetballen. Ik, uh, ik, het is een hele bijzondere situatie. Ik heb echt heel veel meegemaakt tot nu toe, maar dit is wel heel bijzonder. Dat, uh... Wat er hier gebeurt, daar hebben ik echt geen benul van. Dat is echt El Classico uh, maal 10 volgens mij. Ja, El Classico maal 10 en die heeft u dan mooi gefloten. Dus uh, ja, absoluut. kan weer op de cv, het is allemaal goed gegaan. Ja, zeker. 2-2 en, en, en, en een rode kaart, uh, daar gaan we het nog een andere keer over hebben hoor. Die rode kaart in de 90e minuut. Uh, ja, ja. ja, ik goeie, goeie reis terug. Dank je wel, ja, bedankt. Die duurt nog precies 23 seconden, dus daar zijn we mee klaar. Maar toch bedankt. Uh, zometeen met het oog op morgen. Uitzending die uh, komt vanuit uh, Den Haag. Het slotenbad, politiek slotdebat en de centrale uh, Leidse. Daar is natuurlijk wie anders. Clary Polak. Heel veel plezier daarbij. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag. De Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Elke Radio 1 toerdag van half 9 tot 9. Vooruitplikken. Hoe hoger we komen, hoe meer publiek er staat. Reportages uit de koers. Ik heb een uh, mooie Tour gezien, eigenlijk. Het laatste nieuws en tweets uit de Tour. Elke Tourdag, ochtends van half 9 tot 9. En op zaterdag tussen half 8 en 8. De Tour. De Tour de France. Volg hem op Nederland 1, via nos.nl en op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.